In het oosten op veel plaatsen mistig. In het westen bewolkt. Vooral in Zeeland af en toe een spat regen. Minima in het oosten rond het vriespunt. In het westen wat hoger. Vanochtend vanuit het westen regen. In het oosten blijft het tot de middag droog. Voorafgaand aan de regen kan wat natte sneeuw vallen. Maxima rond een graad of zes. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Uh, die probeer ik nu voor, u, voor mijn neus te krijgen. De ANWB. A58 eh, van Vlissingen naar Bergen op Zoom en in de andere richting is afgesloten. U wordt daar omgeleid. De A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom en de andere kant op. Dat was het. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 25 januari en u luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Ik ben Robert Smit. En mijn naam is Cameron Oela, Komt u, hoort u. Waarom u voortaan veilig gaat internetten dankzij Brussel. Schaken we rechtstreeks met Australië waar het tennis hoort. En blikken we vooruit op het Tweede Kamerdebat over de partijfinanciën. Ja, maar we beginnen met iets heel anders. De 16e Amsterdamse Fashion Week staat op het punt van beginnen. Vanaf vandaag kijken we in de Westengasfabriek naar de nieuwste creaties van de Nederlandse fashion designers. Nederland mag zich tenminste een week lang profileren als modest land. En daarom is bij ons aangeschoven Rick van Rijthoven, medeoprichter van de modefabriek, de grootste modevakbeurs van ons land. Goedemorgen, Rick. Ja, goedemorgen, jongens. Ja, even om te beginnen uh, over jezelf. Uh, hoe lang loop je nu al rond in de modewereld? Nou, ik loop al een tijdje rond, uh, maar echt uh, toen de recht om ging, uh, 16 jaar nu ongeveer, 16, 17 jaar. En nee, wat, wat heb je allemaal in die afgelopen 16, 17 jaar niet, niet meegemaakt voor veranderingen, alleen al nou in Amsterdam ja, qua mode? Uh, dat, ja, heel veel. Het is natuurlijk helemaal ontzettend veranderd, uh, het modelandschap uh, de afgelopen 10, 20 jaar. En ook uh, qua stijlen en qua globalisering, als dus je ziet wat er een aantal uh, merken, in, uh, inmiddels op de markt is in Nederland, is gewoon gigantisch. Ja. En dat was vroeger natuurlijk heel anders. Ja, ik gaf, ik gaf het net al aan, je grootste wapenfeit is de modefabriek. Klopt. Waarom zijn jullie in 1996 hiermee begonnen? Nou, wij merkten, ik had zelf ook nog een kledingmerk. Ik begon net met een kledingmerk en uh, een beetje rebels. En uh, we merkten dat uh, we stonden op beurzen en dat waren zulke gedateerde uh, ja, instituten. En uh, wij vonden dat het tijd werd voor een verandering uh, met, uh, met nog drie uh, uh, andere partners die ik had. Ja, en uh, toen zijn we eigenlijk gewoon uh, als een grapje begonnen... in de Westengradsfabriek in Amsterdam met uh, 28 merkjes. Ja. Heel kleinschalig. En ja, uh, yeah, dat is uitgegroeid tot een evenement... Uh, waar nu uh, 480 uh, uh, standhouders, die heb ik... en meer dan 600, 700 merken presenteren zich uh, bij mij op mijn beurs, inmiddels. Ja, want wat, wat doen jullie precies tijdens die motorfabriek? Nou, wij brengen mensen bij elkaar. Uh, wel, inmiddels is het in de rij. Uh, organiseren wij dus uh, op 45.000, vierkante meter, uh, een beurs... Daar zie je vooral collecties van heel veel merken, mannenmode, vrouwenmode en dennenmerken. Maar inmiddels is onze functie enorm veranderd en doen wij veel meer dan dat. En ja, zijn wij echt een aanjager op het gebied van, van, van, van, van, de, mode, van de modelandschap in Nederland. Ja. Vandaag begint dan dus de, de Amsterdam Fashion Week. Klopt. Ga je zelf nog iets doen? Ja, ik ben uitgenodigd voor de openingsavond, uiteraard. En uh, namens wat sponsoren ben ik morgen ook uh, aanwezig tijdens de passio's uh, zelf. Uh, maar daar, uh, ja, ik ben voor verder ook voor andere activiteiten uitgenodigd, maar dat laat ik even zitten. Nou, is, is dat iets waar je eigenlijk al het hele jaar dan naar uitkijkt, naar zo'n Fashion Week? Uh, nee, het is elk half jaar. Hè? Het is, ja, het is elke... elk half jaar. Uh, ja, ja, ja, ja, ik bedoel, het is namelijk heel goed voor de prijs. Uh, dus dat is heel leuk dat je daar uh, toch wel heel veel uh, uh, uh, gelijkgestemde zielen uh, allemaal treft. Uh, Alleen, ja, het is jammer dat het niet helemaal compleet is. De Fashion Week is een heel mooi initiatief. Maar uh, is toch wel erg lokaal nog. En uh, wat, wat, wat mij betreft mag dat veel groter en uh, nationaler. Ja. En internationaler. En uh, het feit al dat ze de I dit seizoen er af hebben gehaald... van international, dat zegt al genoeg, denk ik, over de Amsterdam Fashion Week... Uh, ja, nou ja, we hebben, we hebben dit hele uur hebben nog de tijd om erover ja. te praten, want we ja. komen nog ja. vaker bij je terug. Ja. Uh, straks hebben we het bijvoorbeeld over het uh, Nederlandse modelandschap. Want ja, bakken de designers er eigenlijk nog wel wat van? We zullen het er straks even over hebben. Goed. Ja, het is zes minuten over vijf. We luisteren naar Radio 1, nu al wakker, omroep VNL. Je hoorde het net al zeggen bij het Nationaal De A58 tussen Vlissingen en Bergen op zomer is in beide richtingen afgesloten. Tussen de afrit Ierseke en Rilland. U moet daar de omleiding volgen. Er is uh, iets aan de hand. Er is twee uur geleden een traumahelikopter naartoe gegaan. De politie is op dit moment met een groot onderzoek bezig. En er uh, wordt verwacht dat de komende uren dat onderzoek uh, nog door zal gaan. En daardoor worden er grote files verwacht rondom. Dus houdt u daar rekening mee. Maar wij gaan hier uh, rustig even achterover hangen. Muziek luisteren. Maar dat doen we. En als we dan zo meteen terug zijn... dan gaan we over de mode hebben en dan gaan we ook over privacy praten. Maar eerst onze Vlaamse vrienden van Clouseau met Ik zie de hemel. Op de tast, op goed geluk, dwaalde ik door het donker. Zonder haast op mijn gevoel, zo heb ik de weg gevonden... No, it ain't. Je pakt mijn hand, lacht me toe. Hier ben ik totaal verloren. Je zegt me dat ik nergens bang. zo met ik zie de hemel. En ik hoor u misschien wel denken, of zien we misschien wel denken... van als Omroep BNL er is, dan gaan we toch altijd muziek luisteren... van eigen bodem, zoiets naar vijven. Dat doen we, dat gaan we straks doen. Dus blijft u vooral luisteren en straks nog veel meer. Maar we gaan eerst naar... Ja, naar het krantenoverzicht. Want ja, terwijl het grootste deel van de Nederlanders nog op één oor ligt... zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. En wij nemen ze alvast met u door. Te beginnen met de Telegraaf.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 De bank, de bank zelf heeft het schaamrood inmiddels op de kaken. ING biedt dan ook oprecht zijn excuses aan. Het verdient geen schoonheidsprijs... en we hebben alle begrip voor de klachten die mensen hierover uiten. Al dus een woordvoerder. Verder met spits. 250 miljoen euro. Zoveel geld zat er in het potje dat, vorige, dat het vorige kabinet beschikbaar stelde... voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Maar waar dat geld heen is en wat ermee gedaan is...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 Het gevolg, de vis is nog maar een tiende over ten opzichte van 20 jaar geleden. En wil de horsmakril het hoofd boven water houden... dan is het volgens de Nederlandse Federatie van Reders tijd voor actie. Sommige experts pleiten voor een totale vangstop van vijf jaar. Net als ooit in onze eigen Noordzee, toen bleek dat de haring vrijwel was weggevist. En dan een triviant vraagje in de spits. Welke speler van ADO Den Haag met Nederlands bloed is international... en voor welk land komt hij uit? Weet u het al?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 En tot zover het klantenoverzicht. Dankjewel Bastiaan Nachterhaal. Het is inmiddels kwart over vijf. Radio 1, Omroep WNL. Met nu al wakker en komend uur hoort u in ieder geval ook nog meer over privacy. En hoe dat precies gaat. We hebben hopelijk zo meteen Europarlementariër Sofie in het veld aan de lijn. Maar eerst gaan we het hebben over de mode. Daar hebben we namelijk dit hele uur over. Vandaag begint de Amsterdam Fashion Week. En daarmee besteden we, dames en heren, dit uur de aandacht aan het evenement. Bij ons in de studio Rick van Rijthoven van de Modefabriek. De Modefabriek nog even voor die mensen die het niet kennen. Wat doet de Modefabriek of wat is de Modefabriek? Nou, wij uh, organiseren een evenement waar uh, uh, alle inkopers uit Nederland naartoe kunnen komen om uh, de collecties te zien die uh, aankomende zomer of aankomende winter uh, weer in de winkels komen te hangen. Een, een concurrent daarmee van de Amsterdam Fashion Week of is dat gewoon een nee, echt nee, ander nee, een andere functie? Wij hebben een heel andere functie. Onze functie is iets anders dan uh, die van de Fashion Week. Ja, wat is de functie van de Fashion Week die, wat, dat uh, vandaag begint? Fashion Week, uh, in mijn beleving, biedt een platform aan, uh, aan jonge ontwerpers... die door middels van shows uh, hun collecties laten zien aan een uh, groot publiek. En, um, nou ja, en dat is een beetje beperkt qua, qua uh, hoeveelheid mensen die er naartoe kunnen natuurlijk. En wij trekken bijvoorbeeld 20.000, kleine 20.000 mensen in twee dagen. Dat is natuurlijk een veel groter evenement uh, waar veel meer bezoekers op afkomen. Ja. Vandaag begint die Amsterdam Fashion Week ja. Je bent ook uitgenodigd om vanavond daar naartoe ja. te gaan als goed. gast. Wat verwacht je vanavond? Nou, wat ik verwacht is een hele mooie, goed georganiseerde avond. Want daar kan ik aan die mensen wel overlaten. Uh, en, en, en heel veel bekende gezichten die uh, kopstukken uit de Nederlandse molenindustrie. Ja, wat zou we nou deze week, denk je, nou echt... Uh, de, de topstukken of de, de ontwerpers waarvan je denkt, hè, nou, dan ga ik het, naar het, de bijzonder kijken. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik uh, net afgelopen weekend mijn eigen beurs uh, heb gedraaid. Dus, uh, dus ik moet eerlijk zeggen, dat het programma technisch uh, nog niet heel goed op mijn Netflix zit. Uh, maar ik weet wel dat het uh, door de nieuwe creatieve directeur uh, Carlo Wijnands, dat er wel een heel mooi uh, programma weer is uh, in elkaar is gedraaid. Uh, waarvan ik dus vanavond... Uh, uh, ga zien wie er allemaal uh, uh, zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Nou, en morgen kan ook. Dan. Kan je anders misschien een beeld schetsen van hoe groot die, die Amsterdam Fashion Week is? Hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, is, dat, is dat dan echt, echt met heel veel poeha en veel bombari? Of... Nee, dat, dat, dat valt al mee. Ik denk dat het, uh, net zoals Nederland, uh, is, een beetje bescheiden is. Ik denk dat het een uh, bescheiden evenement is. Uh, het is niet zo schreeuwrig als bijvoorbeeld in het buitenland, uh, wat je vaak ziet. Een uh, het is echt typisch Nederlands, een beetje bescheiden. Er komen veel BN's op af. Uh, het is een hele leuke, leuke avond. En het is echt een, een meet, ja, meeting van, van, van uh, iedereen die met mode in Nederland te maken heeft, die, die daar uh, bij elkaar komt. En het is gewoon, uh, gewoon een hele leuke, uh, entertainende avond. En uh, voor heel veel mensen een uitstekende gelegenheid om te netwerken. Je kent de dus je kent ook de Fashion Weeks in de ja. hele wereld. Uh, wat zijn nou eigenlijk Fashion Weeks die wereldwijd te uitspringen? Waarvan je denkt, van, daar wil ik altijd bij zijn, als het even kan? Nou, kijk, uh, van origine is, uh, heeft uh, natuurlijk Frankrijk, Parijs... Dat is natuurlijk een enorme mode -historie. En datzelfde geldt voor uh, Milaan. Ik bedoel, uh, Italië en Frankrijk zijn natuurlijk uh, uh -huh. een steek met koppenschalen... Dus daarboven qua landschap, qua ontwerpen ja. enzovoort. New York... Aan de andere kant van de oceaan natuurlijk is een, is een hele belangrijke uh, ook wel, uh, beurs of een Fashion Week geworden. En je ziet dat uh, Londen, is natuurlijk ook een uh, heel mooi, mooi initiatief daar. Berlijn is natuurlijk enorm groot geworden. In drie jaar tijd, uh, omdat de overheid zich daarmee bemoeid heeft om Berlijn op de kaart te zetten. Hm. En uh, ja, dat, dat, dat, zijn, dat zijn echt hele grote, mooie, nog wel iets grotere evenementen dan, dan we in Nederland doen. En in Berlijn heeft dan de overheid zich ook mee bemoeid. Ja. geef je aan. Is dat in Nederland niet het geval? Nee, althans niet in die, in die, in die structuur die ze daar hebben. Uh, in Nederland is het, uh, is het misschien wel interesse om dat te doen. En uh, zien ze ook wel de potentie uh, om, uh, om Nederland op de kaart te zetten... als uh, creatief, uh, uh, als modeland. Uh, echter, uh, de overheid, en, uh, die hebben dat op de grote hoop gegooid... met uh, architectuur en uh, meubeldesign. meubeldesign. Ja, en dat, dat, ik denk dat het totaal drie verschillende industrieën zijn. Gemiste kans. Absoluut. Ja, dus de overheid zou eigenlijk de mode-industrie ook als losse industrie moeten gaan zien. Absoluut. En wat zou dat dan kunnen betekenen voor de industrie? Wat, wat zou je dan en als een extra kunnen boost. doen? Een enorme boost. Ik denk dat het, uh, als je ziet wat er in, uh, in Nederland aan geld omgaat gaat uh, en wereldwijd in kleding. En dan heb ik het nog niet eens over. Gewoon de merken, maar alle toeleveranciers alleen al. Mensen van de persbladen, modellen. Ik bedoel, het is gigantisch. Uh, en niet alleen kleding, maar schoenen, horloges, ringen, accessoires, tas. Echt gigantisch. Uh, en ik denk dat, dat, dat de overheid echt uh, een denkfout maakt dat als ze een, een echt een internationale fashion week in Amsterdam zouden hebben. waarin uh, modetoeristen uit het buitenland naar, toe, naar Nederland toe komen. Ja, dat is een enorme impuls voor de stad. Ja, dus en, uh, dus, dus de bron. mode is echt uh, in economisch opzicht zeer interessant eigenlijk. Absoluut. Nou, we, we hebben het er later absoluut nog over uh, met, uh, met Rick van Rijthoven. En ja, ook over de Amsterdam Fashion Week uh, die vandaag begint. Uh, zo zullen we het ook hebben over het modelandschap. Want ja, we zijn wel heel erg benieuwd uh, of wij Nederlands nou modebewust zijn. Of wij echt wat betekenen in de modewereld. Maar dat willen we straks wel horen. horen. Okay. Als u zich aanmeldt bij Facebook... dan kunnen uw persoonlijke gegevens zomaar worden doorverkocht aan andere partijen. En als het aan een groot gedeelte van het Europese parlement ligt, kan dat in de toekomst niet meer. Het Europarlement komt morgen namelijk met een richtlijn voor internetprivacy. Door deze regels moet het moeilijker worden voor bedrijven om uw internetgegevens op te slaan. We hebben D66-europarlementariër Sofie in het veld nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is er nou een baanbrekende verandering op komst? Uh, nou, allereerst, het is de, de Europese Commissie die een voorstel heeft gedaan... en nu mm -hmm. gaat het Europees Parlement zich erover buigen. Exact. Um, uh, het is, aan de ene kant is het, uh, is het baanbrekend. Er is al een goede Europese privacywet of wet voor bescherming persoonsgegevens... maar die is van 95, dus die is helemaal niet meer toegesneden op het internet. Uh, deze wet uh, die is echt voor, voor het internet. Uh, een van de goede dingen is dat in plaats van een lappendeken... van 27 verschillende wetten die we nu in Europa hebben... krijgen we nu één wet. Uh, het andere goede element is dat met name... Uh, de gebruikers veel meer beschermd worden. Hè. Uh, internetbedrijven mogen niet meer zomaar jouw gegevens gebruiken. Daar moet je expliciet toestemming voor verlenen. Hè, bedrijven moeten ook heel duidelijk zeggen, heel transparant wat ze met je gegevens doen. Um, wat niet zo goed is aan de voorstellen van de Europese Commissie... is dat ze nog steeds niet geregeld hebben dat derde landen, met name de Amerikanen... toegang hebben tot onze gegevens. Uh, en ook de regels voor gebruik van persoonsgegevens door politie en justitie zijn veel zwakker dan wat het Europees parlement eigenlijk had gevraagd. Want dat... we gaan nu het hele traject in... en ik hoop dat we dat nog kunnen verbeteren. Want is dat überhaupt wel te verbeteren? Dat Amerikaanse bedrijven kunnen we als Europa daar wel regels over maken? Ja, nou ja, sterk nog, op dit moment is het al zo dat bedrijven eigenlijk helemaal niet zomaar gegevens aan de Amerikanen mogen geven. Alleen, uh, dat, is, he, dat is een Europese wet, uh, maar die wordt nauwelijks gehandhaafd. Als de Amerikanen die gegevens gewoon nemen, dan is er eigenlijk bijna niemand die daartegen protesteert, wat bedrijven het eigenlijk niet mogen doen. Uh, en wij hadden eigenlijk verwacht dat de Europese Commissie, zoals ze aan had gekondigd, met regels zou komen, veel strakkere regels, uh, die ons veel beter zouden beschermen. Maar er is een ontzettend intensieve lobby geweest van de Amerikanen uh, en kennelijk succesvol. Maar ja, nu gaat het, het, het, de, de, de, de, de, het hele behandeltraject in. Nu gaat het Europees parlement, maar ook de lidstaten zich erover uitspreken. En nou ja, D66 zal er in ieder geval alles aan doen om te zorgen dat dat nog wordt verbeterd in de loop van, uh, van het proces. Ja, wie gaat er nou op deze nieuwe regels uh, toezien? Uh, de Europese Commissie, uh, tenminste het is, uh, de wet is voorgesteld door de Europese Commissie... Uh, maar uiteindelijk gaan de, Europese, uh, of de nationale toezichthouders... dus in Nederland bijvoorbeeld het College Bescherming Persoonsgegevens... die moeten ook volgens dit voorstel veel meer bevoegdheden krijgen... veel meer macht, veel meer middelen... Uh, hey, want nu kan bijvoorbeeld het College Bescherming Persoonsgegevens... kan stel dat Facebook iets met jouw gegevens doet wat ze niet mogen doen... dan kan het College Bescherming Persoonsgegevens een paar duizend euro boete opleggen. Ja, nou ja, daar lacht Facebook om. Uh, terwijl de boetes die nu in dit voorstel worden voorgesteld... die kunnen wel gaan tot wel 2% van de omzet van zo'n bedrijf, Nou ja, dat, dan wordt het natuurlijk al een stuk uh, ja, afschrikwekkender. En zo'n college kan dan ook echt wat teweeg brengen. Ja, bij dus ook daar zit veel meer bescherming voor de gebruiker. Bij zo'n Facebook en bij andere sociale netwerken hebben we natuurlijk over gigantische bedrijven. En die kan ik kan me ook voorstellen dat het ja. wat kleinere bedrijven zijn die die gegevens verkopen. En die daarmee misschien ook wel hun uh, broek weten op te houden. Moeten we ook uh, ja. bang zijn voor nou, internetbedrijven nou ja, maar... die vallen hierdoor? Nee, want daar wordt, daar wordt wel degelijk naar gekeken van wat redelijk is. Hè. Natuurlijk wordt daar naar gekeken. Maar ik denk dat je ook niet moet vergeten, vooral als je naar die grote internationale internetbedrijven kijkt. Wij denken altijd dat onze persoonsgegevens, uh, die geven we eigenlijk gratis weg. Maar voor die bedrijven vertegenwoordigen die, die, die gegevensbestanden een enorme hoop geld. Dat is heel veel geld waard. Um, dus uh, ik, ik vind het ook niet zo gek dat er regels worden opgelegd, dat zij zorgvuldig met onze privacy omgaan. He, we leven nu in een tijdperk waarin, um, uh, waarin gegevens overal beschikbaar zijn. Nou, dan moet je ook regels maken die daarbij passen en zorgen dat je de burgerrechten beschermt. Ja, en fouten moeten ook lekken in databases gemeld worden. Hè? Ja, nou, dat is in een aantal landen bestaat die plicht al. Dat vind ik heel goed, want uh, dat betekent ook dat als het gemeld wordt... dat mensen zich bewust worden van het feit dat data inderdaad gelekt kunnen worden... of dat ze gehackt kunnen worden, of dat er misbruik gemaakt kan worden. Uh, en je ziet ook dat in landen waar zo'n plicht is... dat mensen zich al veel meer bewust zijn van uh, privacyproblemen. Um, en het, het gebeurt elke dag. Hè. Er zijn grote datalekken, kleine datalekken. Dus ik denk ook dat dat bedrijven veel meer bewust zal maken van uh, de noodzaak om dat te voorkomen. Ja. Maar wat, wat, mij, wat mij dus wel stoort is dat de Europese Commissie uh, een, een, een tweede voorstel heeft gedaan voor het gebruik van persoonsgegevens door bijvoorbeeld de politie. En D66 had graag gezien dat dat soort zaken, hè, dus een meldplicht, de plicht om de burgers te informeren, het recht op inzage en correctie, dat soort zaken, dat daar net zulke strakke regels zouden komen. En dat hebben ze niet gedaan. Nou, en dat nee, is eigenlijk wat, een gemiste kans. Want D66 moeten die, moet het eigenlijk nog een stukje een stapje verder. U wilt eigenlijk uh, dat die privacy nog beter geregeld wordt. Uh, geldt dat ook voor die hele liberale fractie? Dat geldt voor de hele liberale fractie. Sterker nog, dit is een standpunt wat het hele Europese parlement heeft ingenomen. Alle fracties van links tot rechts hebben gezegd... ja, we moeten eigenlijk gewoon één regel hebben. Één standaard voor bescherming persoonsgegevens. Die geldt voor bedrijven, maar ook voor, voor politie of andere overheden. En natuurlijk heb je dan specifieke regels voor... als de politie op zoek is naar boeven of zo... Um, maar ze moeten wel het soort van dingen die ik net noemde... zo'n meldplicht bijvoorbeeld. Ik zie geen enkele reden waarom dat niet voor de overheid zou, zou gelden. Stel dat uh, een politiekorps uh, uh, gehackt wordt... of mm -hmm. dat uh, een USB-stick ergens achter in een taxi blijft liggen. Dat gebeurt nou, nog wel Precies. Dan vind ik dat overheidsdiensten net zo goed verplicht moeten zijn... Uh, om aan dezelfde strakke normen te voldoen als, uh, als bedrijven. En ook al omdat tegenwoordig steeds vaker politie, justitie, maar ook uh, bijvoorbeeld de AIVD... juist gebruik mm -hmm. maken van databestanden van Facebook, van, van Google... van je telefoonaanbieder, van je bank, nou, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, in ieder geval, uh, waarschijnlijk kan ik... En waarschijnlijk, uh, Robert Schmid, die naast me zit ook uh, voortaan wat veiliger gaan surfen als het aan u ligt. Uh, u gaat er uh, werk van maken en het wordt allemaal besproken in het Europese parlement. Want daar ligt die richtlijn die is opgesteld over internet privacy door de Europese commissie. Die ligt daarvoor. Dank u wel, D66-europarlementariër Sofie in het veld. Graag gedaan. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? Ja, dat zijn allemaal vragen. En we stellen ze de hele dag. En we geven de hele dag door antwoorden. Er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggeefster Cécile van der Grift heeft daar geen last van. Zij gaat op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Ik was laatst in de Apenhul in Apeldoorn toen er plots een vraag bij mij opkwam. Als de mens afstand van de aap, waarom zijn er dan nog steeds apen? Omdat die zijn gewoon een andere kant op geëvalueerd, zeg maar. Er dus zijn nu twee, zeg maar twee stromingen, dan heb je de mens en dan heb je de, de aap. Dat het komt omdat um, de, de mensen die van de apen afstammen, dat, dat, een, dat daar een ander DNA in zit dan bij de apen? Dat is een hele goede vraag. Omdat het één ja, soort aap is, dat, uh, dat misschien van de mens afstamt en de rest niet. Uh, omdat wij afstammen van een andere apensoort, die wel zijn geëvolueerd. Nou, ik geloof helemaal niet dat we van apen uh, afkomstig zijn. Inmiddels ben ik aangeschoven bij Stef Menke, hoogleraar Evolutiebiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Stef, de mens stamt af van de apen. Maar waarom zijn er dan nog steeds apen? Ja, je kunt inderdaad de mens uh, eigenlijk als een uh, soort uh, veredelde mensaap beschouwen. Wat er gebeurd is, is dat rond 6, 6,5 miljoen jaar geleden... in Afrika een gemeenschappelijke vooroudersoort... waar we geen naam aan gegeven hebben... maar waar in ieder geval via een evolutionair proces... zowel de chimpansee, met ook nog zijn neefje de bonobo natuurlijk en de mens uiteindelijk geëvolueerd zijn. En daaruit is door een proces wat wij soortvorming noemen... zijn daar verschillende soorten uit ontstaan. Dus je moet je voorstellen dat soort 1, die splitst op een gegeven moment... in de loop van de evolutie is soorten 2 en 3. Nou, die soort 1 waar we het nu vandaag over hebben... dat is de vooroudersoort, de gemeenschappelijke vooroudersoort... van de chimpansee en de mens. En hoe je dat proces kunt voorstellen is als volgt. Die voorouder heeft, dat weten we zeker, in Afrika geleefd. Want daar komt nog steeds, zoals je weet, de Schimpelzee voor En de mens is daar eigenlijk ook ontstaan. Maar die is vervolgens uit Afrika vertrokken... en heeft de hele wereld gekoloniseerd. Um, in dat proces is het zo dat die uh, vooroudersoort die is op een gegeven moment uh, opgedeeld in twee deelgroepen. Dat moet je je voorstellen door dat er een rivier ontstond... of een bergketen of een of andere geografische barrière... waardoor de ene groep loskamp te staan in voortplantingszin, in evolutionaire zin... van de andere groep. Dus die twee groepen gingen hun eigen evolutionaire weg... waarbij uit de ene groep de chimpansee ontstaan is... met in zo'n vergelijkbaar proces ook nog eens een keer de bonobo. En in dat, in die andere groep, uit die andere groep zijn mensachtigen ontstaan... een aantal verschillende soorten in Afrika... zoals een Australopithecus en een Homo erectus... waar sommige luisteraars misschien wel eens van gehoord hebben. En uiteindelijk is daar de homo sapiens, wij dus, uit ontstaan. En dat is de enige soort, omdat al die andere mensenachtige soorten uitgestorven zijn... die eh, nu nog op dit moment op aarde voorkomt. Nou ja, nog voorkomt met 7 miljard zijn. Evolueren wij op dit moment ook nog door? Ja, dat is een vraag die natuurlijk heel veel gesteld wordt. Eh, ja, dat is onvermijdelijk. Wij evolueren door. Maar er is wel een, eh, langzamerhand een aanzienlijk verschil opgetreden... met de evolutie van de planten en dieren om ons heen... Wij zijn natuurlijk met onze kennis eh, en ons hele, onze hele cultuur en gedrag... zijn wij ons steeds meer onafhankelijk aan het opstellen van de natuur. We kunnen met name met de geneeskunde, eh, allerlei erfelijke ziekten... hoewel eh, in de praktijk dat misschien wel een beetje tegenvalt... maar dat zal op termijn toch precies allemaal gebeuren... zijn wij in staat om eh, ja, heel veel van eh, dat evolutionaire proces eh, in eigen hand te nemen. Dus doordat de gemeenschappelijke voorouders van zowel de chimpansees als de mens... 6,5 miljoen jaar geleden in twee groepen zijn verdeeld. Uit de ene groep zijn de huidige chimpansees en hun neefjes de bonenboos gekomen... en uit de andere groep de mens. Daardoor zijn dus niet alle chimpansees geëvolueerd naar de mens. Nou, dan weten we dat ook weer. Dankjewel onze verslaggever Cecile van der Griff. En heeft hij nou ook een vraag waarvan je denkt... Hé, ik wil er wel antwoord op. Hashtag... WNL. Hashtag WNL. Wel eens inmiddels aangeschouwd voor Martijn. Een middel met het laatste nieuws in het nieuwsminuutje. De A58 tussen Rilland en Ierseke is op dit moment in beide richtingen afgesloten in verband met een ongeval. Volgens een lokale nieuwssite zou er ook een traumahelikopter ingeschakeld zijn. De afsluiting houdt verband met een incident eerder deze nacht bij het politiebureau van Middelburg. De politie Zeeland komt dadelijk met een verklaring. Zodra we meer weten hoort u het hier op Radio 1. En inmiddels lijkt het dat er meer duidelijk is, Martijn... De, de 58 is dicht in verband met het politieonderzoek... tussen Ierzik en Afrit Tolen... in verband met de aanhouding van drie verdachten. Een arrestatieteam is daar ingezet. En zoals Martijn me net al aangaf... nadere informatie volgt nog waarschijnlijk in ons uitzicht. We u meteen op de hoogte, dat scheelt weer mooi. Um, verder andere nieuws. Bij de US Open zijn nu ook de derde en vierde halve finalist... bij de Dames bekend. Na Kim Clijsters en Victoria Azarenka... wist ook de Tsjechische Petra Kvitova... Zich te plaatsen. Ze won in twee sets van de Italiaanse Sarah Errani. Een 6-4 en 6-4. De Russische Maria Sharapova had een makkelijke avond. Zij wist haar plek in de halve finale te verzilveren... ...met een 6-2, 6-3 winst op Yekaterina Makarova. Rijdt u niet op de A58, maar ergens in het oosten of het noorden van het land. Pas op, um, er is de hele ochtend nog kans op gladheid... ...door bevriezing van natte weggedeelten en door aanvriezende mist. Het Nieuwsminuutje. Met Martijn Meeuw. Martijn, dank je wel. En uh, je gaat weer snel kijken wat er precies aan de hand is in Zeeland. Daar is de 58 afgesloten in verband met de arrestatie van uh, drie personen op de snelweg. Vandaag begint de Amsterdam Fashion Week en staat onze hoofdstad dus in het teken van mode. Voor ons misschien wel het mode-evenement van het jaar in Nederland. Uh, Rick van Rijthoven, medeoprichter van de modefabriek, zit bij ons in de studio. Goedemorgen nog steeds. Goedemorgen. Ja, we praten nou wel zo groot over de Amsterdam Fashion Week. Dat is een heel groot evenement. Maar als we eerlijk zijn, is Nederland nou wel echt een modeland te noemen? Ja en nee. Ik denk dat uh, Nederland een modeland te noemen is vanuit het buitenland. En dat wij uh, veel grote merken hebben die uh, worldwide uh, ontzettend bekend zijn. Uh, ook ontwerpers trouwens, die zijn ontzettend be uh, bekend... Uh, dus vanuit het buitenland uh, is, is wel degelijk uh, focus op Nederland. En ik weet absoluut wat Nederland kan doen. Maar in Nederland zelf op het straatbeeld uh, valt nog wel veel te veranderen. En je ziet wel dat uh, de generatie die nu komt veel meer met mode bezig is. Uh, Getuigend aantal uh, televisieuitzendingen en, uh, en de ontwerpers uh, wedstrijden op tv. Ik zie je dat het ontzettend leeft. Alleen uh, ja, de man uh, in het dorp uh, ergens in uh, Zeeland bij Rilland... Die is niet minder modebewust dan de mensen in de grote steden. Ja, dan zie je wel heel duidelijke verschillen. Maar, maar het is wel weer een opkomst. Nederland wordt wel weer modebewust? Ja, absoluut. De modebewustwording is veel groter onder de, de, de, de, de nieuwe generatie. Ja. Uh, ja, u, u zei het al, dat, dat, er wordt op zich wel op de Nederlandse mode gelet. Op Nederlandse modeontwerpers in ieder geval. Ja. En zijn er typische uh, Nederlandse trends uh, te spotten op, op, ja, op de internationale straten? Waarvan je echt kan zeggen ja, dat, dat zijn echt Nederlandse invloeden geweest. Ja, euh, nou, met name op uh, Dennenvlak uh, denk ik dat Nederland een uh, zeer uh, bepalende rol speelt. Uh, Getuigen merken als een. Ik uh, weet niet hoe ik mijn naam mag noemen, maar uh, G-Star. Mm -hmm. dat, is, uh, ja, dat is worldwide een, een fantastisch merk, uitgegroeid tot, tot ja, echt een fantastische organisatie waar ik heel, zelf als Nederlander heel erg trots op ben. Uh, wat die mensen hebben we bereikt in uh, toch wel uh, een vrij korte tijd. En die hebben ook echt wel een beeld en een stempel weten te drukken op, uh, op, het, denim, uh, op het hele denim uh, uitstraling en het ontwerp en de ontwikkeling. Want uh, ja, dat is de afgelopen tien jaar echt heeft een gevlucht gekregen. Ja, dat vind ik echt heel knap. En, dat, en daar met name daarin heeft Nederland wel een behoorlijk goed stempel weten te drukken. Zijn er nog andere, andere takken van, van sport? En dat is een beetje, een, beetje, een beetje anders gezegd dan. Maar andere takken van mode waarin, waarin we ook wel weer in opkomst zijn? Dat je kan noemen? Ja, nou goed, wat, wat, wat, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Want, want het, is, het is een enorme grote industrie. En uh, ik, weet, ik ken natuurlijk heel veel mensen die in het buitenland actief zijn. En, uh, maar echt stempels drukken als merken, uh, praak me af. Ja. Uh, ik denk wel dat Nederlanders hun stempel weten te drukken. En met name ontwerpers. Maar die <tie> zijn eigenlijk redelijk anoniem. Uh, als je ziet dat die eigenlijk bij grote modehuizen werken. Ik, uh, ik heb vroeger zelf bij Meg Meggy ooit gewerkt. En dat was mijn uh, daghulp. Uh, dat was Paul Helbers. Die jongen die zat toen uh, op de academie. Modeacademie. En die is nu, uh, dat weet bijna helemaal niemand. Die is hoofdontwerper bij uh, Louis Vuitton. Okay. En dat weet eigenlijk helemaal niemand. En er zijn heel veel Nederlandse invloeden... Actief, maar meer in de schaduw bij grote modehuizen dan dat die op de voorgrond staan. Maar we zijn er wel. We zijn er absoluut. Maar ja. steeds meer eigenlijk ook wel, toch? Ja, zeker. Zeker. Het opleidingsniveau in Nederland is erg hoog. En uh, ja, we hebben natuurlijk een... Uh, de hele industrie is helaas veranderd uh, en die is allemaal weg in Nederland natuurlijk. Hè. De, ja. Maar goed, dat wij wel afleveren zijn mensen met uh, die van een zeer hoge opleidingsniveau. En uh, ja, Nederland die, die, die speelt zeker mee in die... Uh, in de hele mode-industrie, maar meer, meer, meer op de bescheiden achtergrond... Uh, bij grote modehuizen, dan dat ze echt op de voorgrond uh, treden. Dat is, maar dat past dan ook weer bij die bescheidenheid van de Nederlanders. Uh, en daarom denk ik dat we het wereldwijd heel erg goed doen. Ook. We komen straks nog één keer bij terug, Rick van ja. Rijthoven. Dan uh, hebben we het over de toekomst van uh, de mode ja. in Nederland. Ja, en we houden u zometeen ook nog op de hoogte van wat er allemaal aan de hand is in Zeeland. In ieder geval, de A58 is afgesloten tot het middaguur, naar alle waarschijnlijkheid. Dus de A58 is in beide richtingen afgesloten tot het middaguur. Dus omleiding ingesteld. Houdt u daar rekening mee? Het is woensdag, woensdag 25 januari. En net als alle andere woensdagen in het jaar komen ook vandaag weer de weekbladen uit. We hebben ze alvast even voor u doorgenomen. Laten we beginnen met een nieuwe revue. In de jaren 70 en 80 regeerden ze in de Amsterdamse onderwereld. Anno 2012 is het gros van de balkampenozen zoals Joska Josic vermoord of vastgezet. Nieuwe Revue beschrijft in de week dat Willem Holleder vrijkomt... het einde van de zogenaamde Jugo-mafia in Nederland. Nederland voetbalt op het Europees kampioenschap deze zomer tegen Duitsland. Hun voetbal is oorlog, zei Ines dus Michels ooit. HP De Tijd denkt er anders over, althans... Denkt anders over de relatie tussen Nederland en Duitsland. We moeten van ze gaan houden, lezen we op de cover. Frans van Dijl verklaart zijn liefde aan bondskanselier Angela Merkel. Hoogleraar Giselinde Kuipers legt uit dat Duitsers wel degelijk humor hebben. De reden trouwens dat we zo achter onze oosterburen moeten gaan staan... is simpel volgens HP de Tijd. We hebben namelijk geluk dat we naast het machtigste... en meest welvarende land van Europa wonen. Stoppen met het gezamenlijk dus. Ja, we hebben ook even naar vrij Nederland gekeken. Die komt met een soort special over dwarsdenkers. 21 Profielen en interviews met mensen die tegen de stroming durven te gaan. En wie denkt dan over oh, hele, hele grote mensen? Ja, ook wel. Een blogger bijvoorbeeld die een dictator naar huis heeft gestuurd. Maar iemand die ook een uh, dwarsdenker is... is een wethouder die tegen het regeerakkoord is... Uh, of een bankier die inderdaad uh, zijn verlies pakt. Dat is allemaal in Vrij Nederland. Ja, en Henk Bleker, want ja, hij is er weer. Vrij Nederland bericht over het feit... dat de staatssecretaris twee prominente Duitse wetenschappers vond... die de Blekers plannen over de wet Hedwigenspolder steunen. Zo noemt hij Harro Heijer... Hij er zelf laat in tegenstelling uh, tot Bleker's succes... die helemaal niet aan een universiteit te werken... en al zeker geen hoogleraar te zijn. Ja, en tot zover de tijdschrift en het laatste verhaal... daarvan gaan we er wel een beetje vanuit dat we een staartje gaat krijgen. Want dat lijkt wel op dat Henk Bleker niet helemaal de waarheid heeft gesproken. Um, we gaan even kijken wat we gaan doen... want we hopen zo meteen te gaan schakelen met Australië... waar de in open plaatsvindt en waar de wedstrijden in volle gang zijn... Um, we hebben al eerder gehoord dat uh, inmiddels de kwartfinales bij de dames geweest zijn. Maar zo meteen beginnen weer twee kwartfinales bij de heren. Onder andere met Djokovic. En ook Murray gaat vandaag nog uh, de baan op. Maar Inmiddels is bij ons weer aangeschoven... onze actualiteitsreacteur Martijn Middel. Ongetwijfeld met het laatste nieuws over Zeeland. Ja, we zijn nog uh, druk bezig contact te krijgen met de politie. In regio Zeeland. We zijn uh, heel erg druk. Dat komt ook omdat er uh, wat aan de hand is. Uh, we hadden twee verschillende incidenten halverwege deze nacht. Uh, die ons heel horen kwamen via verschillende kanalen ook. Een uh, incident bij het politiebureau in Middelburg en een afsluiting van de A58 tussen Rilland en Ierseke. Uh, nou, nu blijkt is er een schietpartij geweest op die A58. Dat is ook de reden dat de snelweg daar is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid um, en uh, daardoor uh, uh, zal het verkeer ook nog wel een tijdje last hebben. Uh, op dit moment lijkt het erop dat de weg in ieder geval tot 12 uur vanmiddag is afgesloten. Wat er daar precies aan de hand is geweest... en wat op dit moment nog aan de hand is... dat hopen we u straks nog te vertellen in dit programma. Oké, okay, dankjewel Martijn. Middel met het laatste nieuws uit Zeeland. En van Zeeland is het weer een, een vrij grote stap... richting Australië. Want daar gaan we naartoe, hè? Ja, want ja, de Australian Open is uh, in natuurlijk in volle gang. We zijn bezig met de laatste dagen... En uh, er wordt vannacht uh, ook weer druk getennist. Uh, u hoort het al uh, eerder in de nieuwsmenuutjes en van uh, Dick Springer in Nog Steeds Wakker. Uh, Kvitova en Sharapova hebben inmiddels al gewonnen. Uh, maar Dick Springer die is op dit moment in Australië bij uh, de Australian Open. En die kan ons daar meer over vertellen. Uh, goedenacht Dick. Uh, goedenacht, hallo. Ja, uh, kan, je, kan je misschien een kleine update geven? Wat, uh, wat is er in de afgelopen, nou, afgelopen twee uur eigenlijk zoal gebeurd? Nou, de afgelopen uren we hebben we hier de, de twee kwartfinales van de vrouwen inmiddels achter de rug. Uh, Maria Sharapova heeft zojuist haar kwartfinale duel gewonnen van haar landgenoot Makarova. Uh, het was een uh, niet al te beste partij, 6-2-6-3. Weinig opbrengingen voor uh, mooie Maria. Eerder de dag, op de dag al de overwinning van Kvitova. Dus Sharapova en Kvitova vormen de. Tegenstand in de tweede halve finale. Gisteren was natuurlijk al bekend geworden dat Kleisters en Azarenka die andere halve finale bij de Vrouwen spelen. Op dit moment kijken we met z'n allen hier naar Murray tegen Nishikori. Dat is de eerste van twee kwartfinales bij de Mannen. en uh, Ze zijn nog niet zo lang bezig, maar Murray uh, hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Hij heeft gelijk een voorsprong van 3-0 genomen op de wat onbekendere Japanner. Het staat inmiddels 3-1, maar Murray een breek voor. Dus de Britten zijn op dit moment gerust. Ja, Nishikori toch een van de, ja, toch wel revelaties van het mannetoenaai. Uh, is, is, is het een off-day of staat Murray nou gewoon ontzettend goed te tennissen? Nou, nee, er is zeker geen day, maar uh, het grote verschil uh, tussen beide mannen is uh, los van de van de positie op de wereldranglijst. Is dat uh, Nishikori zich de afgelopen dagen letterlijk uh, de kleine beentjes onder zijn lijf vandaan heeft moeten rennen. Heeft uh, twee vijfsetters al moeten spelen om uh, tot de kwartfinales van de van de Australian Open te komen. Speelde in de vorige ronde tegen Tsonga, een geweldige partij die hij in vijf zet won. En Murray, ja, die is eigenlijk uh, in een zetel gedragen naar de kwartfinale. Ze heeft zich nauwelijks in hoeven te spannen. Begon met het verliezen van een set in de eerste ronde en daarna heeft hij eigenlijk al sets met 6-1, 6-2 gewonnen. Murray is top en topfit en Nishikori, ja, het oogt allemaal toch wel wat vermoeid. Het was veelzeggend dat hij direct werd gebroken na een rally die maar liefst 42 slagen duurde. Oh. En bij de laatste bal zag je Nishikori echt kijken en het punt geven aan Murray. In, uh, met een soort van, als je het dan echt wil hebben, neem het dan maar. De vermoeidheid gaat hem opbreken, vrees ik. Ja, Je zei het al, Murray is blijkbaar echt in topvorm in Australië. Zou hij echt een gevaar kunnen gaan vormen voor ja, de, de, de traditionele drie, uh, Federer, Djokovic en Nadal? Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. En Murray is ook uh, eigenlijk de, de speler die een hele belangrijke verandering... Uh, niet zozeer aan zijn spel als wel aan zijn team heeft toegebracht. Het verhaal is natuurlijk Ivan Lendl, zijn nieuwe coach uh, sinds uh, de, uh, het afgelopen winterseizoen in de box bij Murray. En iedereen heeft zoiets, moet dit dan de sleutel zijn die Murray uiteindelijk zijn eerste en wellicht nog veel meer Grand slam titels gaat opleveren. Hij staat hier in de kwart, nogmaals. Ik denk dat hij dat ook gaat winnen. Hij staat dan in de halve finale. En dan komen voor hem ook de echte momenten... Tegen, achter en volgens Djokovic en de winnaar van Nadal tegen Federer. Dus het moet allemaal blijken. Maar Ivan Lendl in de box, het zou wel eens het wondermiddel kunnen zijn... wat Andy Murray naar uh, zijn eerste Grand Slam-titel kan brengen. Ja, jij, je, hebt ze, je hebt ze alle vier natuurlijk uh, deze week zien tennissen. Van, van wie heb jij de beste, van de, be, de beste indruk nu in ieder geval? Wie, van wie denk jij dat is echt de topfavoriet uh, voor, de, voor de titel? Nou, ja... Het leuke is toch wel om te zien dat Roger Federer uh, de, de, met voorsprong de oudste van het stel hier toch weer uh, geweldig staat in tennis. De laatste twee wedstrijden worden hier als echte, waren masterclasses omschreven. Hij heeft gisteren gehad gemaakt van Del Potro. Toch niet de eerste, de beste, de man die hem uh, bij de US Open finale van 2009 nog moest te verslaan. Uh, Federer is in topvorm, maar speelt morgen tegen Nadal in de halve finale. En normaal komen die mannen elkaar alleen in finales tegen. Morgen in de halve finale en uh, dan moet blijken of hij ook de mentale achterstand op Nadal... want Nadal is een de baas. Of hij die, die kan overbruggen, maar uh, ja... Laat ik Federer een klein voordeel van de twijfel geven en zeggen dat hij hier toch wellicht zijn 17e Grand slam gaat veroveren. En toch die oude strijder van de Federer? Nou, absoluut. Ja, het is nog steeds heerlijk om naar het tennis van de man te kijken. Ja, nou, dankjewel Dick Springer. Uh, geniet er nog even van de, de aankomende dagen van de toptennis in Australië. Uh, en uh, nou, we spreken in de toekomst vast weer over alle tennisgebeuren in de wereld. Ja, en Dick Springer is. Uh, okay. Ik spring is verslaggever ja, ja, ja. voor de, de Telegraaf. Zometeen gaan we het nog een keer hebben over de, de mode-industrie met onze studiegast Rick van Rijthoven. Hij gaat ons vertellen: als hij het voor het zeggen zou hebben, een soort minister van Mode zou zijn. Misschien is Nederland wel toe aan een soort minister van Mode. Als, als, we, als we dat zouden hebben. En hij is het, wat zou hij dan veranderen in Nederland? Maar we gaan eerst inderdaad richting Politiek Den Haag doen, maar over iets heel anders. Transparantie is een woord dat vandaag waarschijnlijk veel zal gaan vallen in Den Haag. De Tweede Kamer gaat namelijk debatteren over de vraag of alle politieke partijen hun geldschieters bekend moeten gaan maken. De PVV is fel tegen dit voorstel. Zij zijn bang dat hun geldschieters geïntimideerd worden zodat ze geen geld meer willen geven. De Partij van de Arbeid is vervent voorstander van de nieuwe wet en wil hem zelfs nog sterker doorvoeren. PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Begrijpt u de reactie van de PVV? Nee, eigenlijk niet. De PVV die zegt overal dat ze voor openheid zijn en lopen teweer tegen het idee dat ze hebben dat het soms juist niet open is, het bestuur. Kijk naar wat Hero Brinkman in Noord-Holland uitspookt. Hm. En nu komt er een keer een onderwerp wat bijdraagt aan die openheid, die we dus met z'n allen willen... Namelijk het goed regelen van, uh, van wie krijgen politieke partijen hun geld. Dat dat zichtbaar is voor de kiezer. De burgers, zodat ze kunnen nagaan of er sprake is van het kopen van uh, de politiek. Daar zijn wij tegen. En dan haakt de PVV af. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Het lijkt wel of het een partij is die veel te verbergen heeft om uh, die afkortingen op die manier te vertalen. Hm. Uh, vermoedt u dat, daar, uh, dat, dat die partijen veel te verbergen hebben? Vermoedt u dat daar, want u zegt uh, politiek kopen, dat dat gebeurt in Nederland? Nou ja, dat, dat weet ik niet uh, of ze veel te verbergen hebben. Maar ze doen uh, do, do bedenken aan hè, dat je vroeger wel zo'n leugentje naar je ouders uh, deed. En dan ging je dus heel hard schreeuwen om dat te verbergen. Nou ja, dat, dat, dat lijkt nu ook het geval. Ik weet niet wat ze te verbergen hebben. Misschien hebben ze wel niks te verbergen, maar laat het dan ook zien. Nu zegt de PVV ook van ja, jarenlang hebben we geen enkele partij over dit onderwerp gehoord. Um, en nu opeens moet dit aan de kaak worden gesteld. Ja, dat dit is een echt, beetje anti pvv dat, Ja, dat is dus echt onzin. Dus we zijn al bezig met die wet toen uh, de heer Wilders nog lid uh, was van de VVD-fractie. Hm. Uh, dus voordat de PVV geboren werd, sterker nog voordat die verwekt is, werd er al gedacht en gesproken over het uh, gaan voldoen aan regels die in ons omringende landen heel gebruikelijk zijn. Namelijk het eh, waarborgen van de transparantie, van de openheid, van de zuiverheid van de politiek. Zodat burgers en kiezers kunnen eh, zich vergewissen dat er geen politieke invloed gekocht wordt. Dat iedere stem evenveel meetelt en dat niet de dikste portemonnee bepaalt wat je te zeggen hebt. Ja, u wilt met de PvdA zelfs een stapje verder gaan door een maximumbedrag aan giften vast te stellen van 50.000 euro. Ja. Oh, waarom is dat? Kijk, openheid, dat gaan we met deze wet regelen. Maar stel nou dat dus in alle openheid er sprake is van een bijdrage van tonnen. Van honderdduizenden euro's op begrotingen van partijen... die in Nederland niet zoveel voorstellen. Enkele miljoenen heb je het wel gehad. Ja, dan ontstaat er toch tenminste de schijn van afhankelijkheid... van die partij, van die, van die organisatie, van het bedrijf, van die persoon... die dat heeft gegeven... En nou ja, dat voldoet dus niet aan het uitgangspunt dat wij hanteren. Namelijk, politiek is niet te koop. Iedere stem is evenveel waard. Dus je moet een limiet stellen, ook eh, als het openbaar is, aan de hoogte van de giften die men eh, kan geven. Ja, maar dan nou kan ik het van de multinational, grote multinationals, zou ik het best kunnen begrijpen dat er zo'n maximumbedrag wordt vastgesteld. Maar uh, een, ja, een doodgewone particulier die, ja, die, die bijvoorbeeld veel voelt voor... Uh, de PVV of misschien zelfs voor de PvdA. Uh, waarom zou die dat niet mogen? Nou, ja, omdat ik zei al, er is uh, partijfinanciering in Nederland. is betrekkelijk overzichtelijk. Het gaat om relatief kleine bedragen, niet om honderden miljoenen of zelfs nog meer, zoals in de Verenigde Staten. Dan is een bijdrage van meer dan 50.000 euro. Al erg groot en dat wekt tenminste de schijn van afhankelijkheid. Want ook als het gaat om een individuele burger, ja, dan zou die een specifiek belang daarmee kunnen kopen in een politieke partij. En eh, dat willen we niet. Integriteit, eh, dat is erg belangrijk. Erg belangrijk is, politiek is niet te koop. En de, de wezen van een democratie is dat iedereen evenveel te vertellen heeft met zijn stem. En dat men niet meer te vertellen heeft als men meer... Uh, geld geeft. Dat doen ze in bananenrepublieken, maar niet hier. Wie zijn eigenlijk de grootste geldschieters van de Partij van de Arbeid? Uh, de leden. Uh, we hebben geen grote geldschieters meer in het verleden. Maar we nog wel van die bedrijven die uit de rode familie voortkwamen. Yeah. Maar volgens mij is dat een aantal jaren geleden gestopt. Dus wanneer straks die wet is aangenomen waar we vanmiddag over gaat debatteren... dan heeft de PvdA eigenlijk gewoon niets om uh, openbaar te maken? Jawel, want wij moeten dan openbaar gaan maken... al die giften van uh, mensen en instellingen en bedrijven... die dus hoger zijn dan 4.500 euro. En die zijn het dus wel? Nou, hoger dan 4.500 euro, ja zeker. Die zijn dan wel, maar niet hoger dan 50.000. Ik dacht dat u vraagt daar betrekking op. ah maar nog wel ja. hoger dan, dan, dan 4.500 Ja, gelukkig wel, zeg. Ja. En, en, en, en toch nog één vraag over die vermogende Nederlanders... die ja. wellicht geld zouden willen uh, storten. Ja. Er, er hoeft natuurlijk niet altijd sprake te zijn van afhankelijkheid. Nee, dat hoeft niet. Maar die schijn daarvan uh, is al genoeg om daartegen te zijn. Oké, okay, dus dan kan het dan niet in erfenissen... Erfenissen zijn uitgezonderd in deze wet. Maar ik ga de minister wel vragen straks uh, of dat verstandig is om die uit te zonderen. Uh, een internationale organisatie die toeziet op de zuiverheid van het politieke systeem... die adviseert om dat wel op te nemen. Uh, laat ik een theoretisch voorbeeld noemen. Mm -hmm. uh, je zou familie Brenninkmeijer, wanneer iemand daarin overlijdt... en die denkt een bepaald belang te moeten veiligstellen... Ja, dan zou die uh, kunnen afspreken dat iemand in dus zijn testament... dat die familie ook een groot bedrag aan een desbetreffende politieke partij... Mm -hmm. die dat belang wil behartigen overmaakt. Ja. Testamentair dan. V Verwacht u nu eigenlijk dat er exorbitant hoge bedragen boven water zullen komen? Uh, mocht, uh, mocht dit er allemaal doorheen komen? Nou ja, er is uh, niet zo lang geleden sprake geweest van één bedrag. Er uh, is in de publiciteit geweest van 100.000 euro. Dat gegeven was aan het CDA. En men wilde niet verder gaan dan noemen vanuit welke sector dat afkomstig was. Maar men hoefde de naam van het bedrijf nog niet openbaar te maken. Dat vind ik onwenselijk. In hm. welke sector was dat? Te, uh, accountancy en uh, en consultancy. Ik geloof dat uh, de oud-premier van CDA-huizen ook in die hoek uh, werkzaam is Ja, die suggestie werd gewekt dat het van Ernst de Jong was. Nou ja, uh, maak, maak dat nou transparant. Dan is er ook weer gelijk een einde aan al die speculaties daarover. Oké. Okay. Nou dan, uh, het debat gaat vandaag uh, plaatsvinden en uh, het lijkt erop dat de wet wel zal worden aangenomen. Er zijn hier en daar nog wel wat vragen en de PVV zal waarschijnlijk tegen gaan stemmen en ook uh, flink uh, tekeer gaan in het debat. Dank u wel Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Pierre Heijnen. Niet te danken. Het is bijna vijf voor zes en uh, ja, daarmee zijn wij al bijna aan het einde gekomen van onze uitzending. maar. Niet voordat wij nog terugkomen bij onze studiogast, Rick van Rijthoven. Uh, die zit al het hele uur bij ons in de studio. En we hebben het met hem voornamelijk over de Amsterdam Fashion Week die vandaag begint. Ja, wij kijken graag even flink vooruit uh, wat betreft de Nederlandse modewereld. Uh, wat staat deze nog te wachten? Ik denk heel veel. Ik denk dat wij nog uh, de komende jaren uh, verschillende pareltjes zullen afleveren... die. Uh grote invloed kunnen zijn uh, op het modelandschap. Uh, dat, kan ik natuurlijk, dat is gissen, dat is uh, speculeren. Maar gezien het opleidingsniveau... en uh, de enorme interesse vanuit uh, de nieuwe generatie... Uh, verwacht ik daar zeker uh, weer nieuwe, uh, nieuwe ontwerpers in... die uh, toongegevend zullen worden in de, in de wereld wellicht. We hebben, we hebben wij dan echt, echt zo'n flinke, uh, ja, flinke vijver aan, aan jonge ontwerpers... Uh, die... Ja, toch ja, snel op kunnen komen. Ja, zeker, zeker. Het is alleen heel jammer dat ze in Nederland moeilijk gedijen. gezien het modelandschap. dat er maar weinig winkels zijn die dat soort creaties. kunnen verkopen. Vandaar dat ze meteen al heel snel naar het buitenland moeten. om, om, hè, om afzet te kunnen genereren. En, en, en, en, en ook geld te kunnen verdienen. Want dat is het allermoeilijkste. Aller met name bij jonge ontwerpers. Het is allemaal liefde aan papier. en ja, ergens moet er nog wat geld verdiend worden. Nou, doodzonde eigenlijk, dus? Ja, absoluut. Uh, ik denk alleen wel met de juiste begeleiding. En uh, dan kom ik weer uh, op de overheid. Uh, er zijn al uh, verschillende instanties die uh, ervoor zorgen dat die ontwerpers in het buitenland worden begeleid. Uh, de eerste schreden die ze daarop zetten op die buitenlandse markten. Maar ik denk dat dat nog veel beter kan. En, uh, maar die organisaties zijn ook uh, gebonden aan, uh, aan de hulp die ze krijgen. Ja, ik denk alleen dat als je het uh, bij elkaar uh, gaat samenwerken tussen verschillende instanties en, uh, en een overkoepelende organisatie op zou zetten. Het werd net gesproken over een minister van Mode. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik, uh, dat zou, uh, ik denk dat, dat je dan echt sprongen kan maken. En uh, dat, uh, dat Nederland nog echt uh, groter op de kaart kan worden gezet worldwide. De, er is nog heel veel speling dus. Absoluut. Maar denk, uh, is de ja. industrie wel groot genoeg om te zeggen dat een minister... of in ieder geval echt iemand in de politiek Den Haag... zelfs verantwoordelijk zou moeten zijn voor de mode? Nou ja, ik denk, ik denk zelf van wel. Ik, uh, ik, ben niet, uh, ik ben geen onderzoeker, ik ken die ik ken getallen niet. En ik weet niet uh, wanneer het interessant wordt om daar uh, een ministerie voor op te richten. Maar uh, ik, uh, ik, uh, ik weet zeker, en ik, dat, dat, dat blijkt ook wel, dat er enorme bedragen in omgaan. En uh, ja, ik denk dat het een, uh, vind ik een gemiste kans voor de overheid, dat ze daar niet uh, meer, meer voor doen. Ja, we gaan het uh, gesprek met jou uh, afronden, Rick van Rijtho. We hadden graag natuurlijk nog veel meer met je willen praten. Van de modefabriek, een uh, grote modevakbeurs... afgelopen weekend nog met 20.000... Bezoekers, en vandaag begint hij wat kleinere Amsterdam Fashion Week. Maar wow, een heel ander heel andere, uh, evenement waar je vanavond ook aanwezig zullen, zal zijn. En waar we het gesprek nu al afronden, dank voor jouw aanwezigheid, Rick van over. is omdat we inmiddels uh, iets meer duidelijkheid ook hebben over wat er in Zeeland aan de hand is. Uh, Martijn Middel komt bij ons binnen. Martijn, we hebben de politiewoordvoerder aan de lijn. Dat klopt inderdaad. Het gaat over een afsluiting van de A58 aan de telefoon. Mirja Vis, zij is woordvoerder van de politie-regio Zeeland. Mevrouw Vis, goedemorgen. Goedemorgen. Een afsluiting op de A58, niet voor het verkeer toegankelijk op dit moment. Wat is daarvan de oorzaak? Nou, de oorzaak is omdat wij daar een politieonderzoek uh, nu aan het doen, is, uh, doen zijn. En dat betekent dat de A58 tussen Ierseke en de Afrit-Tolen op dit moment dicht is. We hebben gehoord dat uh, het uh, verband zou houden met een schietpartij op de snelweg, klopt dat? Ja, wij hebben daar een, een arrestatieteam in inzet gehad en daarbij wij zijn drie mensen zijn daarbij uh, aangehouden. En um, daarbij is ook inderdaad geschoten en zijn er drie mensen dus aangehouden. Zijn drie mensen aangehouden? Zijn er ook mensen gewond geraakt bij dit incident? Voor de nu bekend zijn er inderdaad twee van de drie verdachten zijn gewond geraakt. En geen doden? Nee, er zijn geen dood. Nog even een korte vraag. Er was eerder ook een melding van een incident bij het politiebureau in Middelburg. Uh, hoe staat dat in relatie tot het schietincident op de A58? Ja, dat klopt. Dat heeft te maken met wat wij noemen een grip 2. De grip 2 is afgekondigd omdat de A58 is afgezet en de verwachte verkeersdrukte... Uh, u kunt zich voorstellen dat, dat er natuurlijk veel verkeer uh, daarvan hinder gaat ondervinden. En dat dat uh, verder buiten Zeeland ook zijn effecten gaat krijgen. Vandaar een uh, grip 2 en die komt dan binnen bij politie in Middellijk. Heeft de politie zelf ook geschoten bij het, bij het uh, schietincident op de 58? En die informatie heb ik op dit moment niet. Daar komen wij later mee naar buiten of daar sprake van is geweest. In orde hele korte vragen tot slot. De 58 is afgesloten in ieder geval tot 12 uur. Uh, kan ook langer duren begrepen wij. Ja, in ieder geval is het minimaal tot 12 uur. Er is dus op dit moment nog niet veel duidelijkheid te geven of dat ook echt daadwerkelijk zo zou gaan zijn. Dus de mensen moeten wel rekening mee gaan houden, gaan houden met Zeeland in en uit, met ernstige verkeersdruk. In orde. Hartelijk dank. Mirja Viss, zij is woordvoerder van de politieregio Groningen. Radio 1, houdt het voor u de hele dag bij. Dankjewel, Martijn. Middels zo heeft hij ook het laatste nieuws gehoord. Dat was de nacht van de State of the Union. Daar hebben we vrij veel aandacht aan besteed. Maarten van Rossum reageerde bij ons dat het een hele lange toespraak was. Onze zendtijd zit er weer op. We gaan uh, zo weer luisteren naar het Radio 1 journaal met onder andere de Lara Rensen. WNL, nieuws in de nacht.